Goedenavond, u bent terug bij de VPRO. Welkom bij Bureau Buitenland. Straks gaan we naar Mississippi, waar ruim een jaar geleden... op een boorplatform van BP de grootste olieramp uit de geschiedenis plaatsvond. We gaan benaderen nu de, de turtle. Oh my god. Er zitten vliegen op. Smell it. Dit zijn dus bedreigde dieren. Oh, ze zijn dood als een pier. Straks een reportage van Jacqueline Maris. Boekhandelaar Herm Pol die maakt deze zomer een zomerboeken top 5 voor ons. En die komt zo meteen langs met uh, nummer 4 in zijn uh, reeks. We horen zo welk boek het om gaat. En de hongersnood in uh, de Hoorn van Afrika, daar moeten we maar eens mee beginnen. Eten. Hangijzer. Ja, een heet hangijzer is het zeker. De hongersnood in de hoorn van Afrika, in Kenia, Ethiopië en Somalië. Joep van Mierlo, hartelijk uh, welkom. U bent van de organisatie Dierenartsen zonder Grenzen, die bestaat ook. Uh, we hebben het eerst maar even gewoon over mensen. Hoeveel mensen worden nu bedreigd door deze hongersnood? We horen heel vaak uh, spreken over uh, 500.000, 600, 800 vluchtelingen uit Somalië. Uh, maar het gaat over 12 miljoen mensen in de regio. Uh, dat gaat over Noord-Kenia, uh, Soedan, uh, Ethiopië, Somalië. De, de, de mensen in de vluchtelingenkampen krijgen de meeste aandacht op dit moment... maar dat leidt af van andere mensen die ook in nood zijn elders. Ja, klopt. We hebben Ton Dietz uh, ook uitgenodigd. Hij zit in de studio in Haarlem. Hij is van het Afrika Studiecentrum in Leiden. Goedenavond. Goedenavond. Het doet mij heel erg denken aan uh, de jaren tachtig. Live aid hongerbuikjes, uh, uh, magere kinderen... Maar dat roept ook meteen de vraag op of er dan in al die jaren niets geleerd is. Dat is een vraag aan mij, begrijp ik. Mm -hmm. um, er is uh, ontzettend veel geleerd. De grote hongersnoden van de uh, jaren 70 in Ethiopië... de jaren 80 in Oost-Afrika... en eigenlijk opnieuw uh, jaren 90, begin jaren 90 in Somalië... hebben in ieder geval geleerd dat het van belang is om uh, goed te kunnen voorspellen wanneer dingen echt ernstig worden. En die early warning systems, zoals ze heten... die zijn eigenlijk allemaal heel goed. Die hebben in ieder geval in Ethiopië en in Kenia... hebben ze naar behoren gefunctioneerd. En die hebben ook al wel op tijd, uh, eind vorig jaar al... tot wat acties geleid, uh, waarvan nu gezegd wordt... dat het allemaal veel te beperkt is gebleven. Maar er is al wel... In oktober, november, december van het vorige jaar is er al uh, wat gedaan. En met name in de zin van vaccinatieprogramma's voor dieren. Uh, bij grote droogtes in, in veegebieden is het natuurlijk het grootste probleem... dat uh, je een deel van het vee in leven moet zien te houden. Maar hoe is het mogelijk dat, dat het al uh, een jaar geleden voorspeld is... en dat het uiteindelijk toch zo'n grote ramp kan worden? Ik denk dat het allereerste wat je moet zeggen is dat deze situatie van de uitblijvende regens van de afgelopen vier seizoenen, dus twee jaren, dat die ook wel heel erg uitzonderlijk zijn. Ik heb net een, uh, een onderzoek onder ogen gehad waarbij gekeken is wat de afwijkingen zijn van het afgelopen jaar met het 60-jarige gemiddelde. En als je dan ziet wat de cijfers zeggen, dan is het angstaanjagend. Dan, dan zie je dat uh, bij allerlei regenvalstations waar ze al heel lang gegevens van hebben... Uh, dit de slechtste, het slechtste regenjaar geweest is ooit sinds het uh, begin van de jaren 50. En dat geldt zowel voor Kenia als voor uh, Ethiopië. En van Somalië is het probleem dat uh, we daar eigenlijk... Niet die cijfers hebben, maar we weten dat daar de situatie minstens zo ernstig is. Dus die, die uh, situatie in de regens, daar, uh, daar helpt niks aan. Dat is uh, eens in de zoveel uh, tientallen jaren is dat heel dramatisch. En we hebben nu een situatie dat het heel dramatisch is. En ook al kun je dat voorspellen, ook al weet je het van tevoren, uh, het is zo radicaal, dan zou je er toch niks aan kunnen doen. Je kan er wat aan doen, um, maar dat is heel beperkt. En wat je vooral moet doen is um, anticiperen, voorbereiden op het feit dat uh, zo'n zo hongersituatie tot uh, allerlei problemen leidt voor veehouders. Uh, gebrek aan water, gebrek aan graasgronden, um, gebrek aan medische zorg. Um, je moet vervolgens erop rekenen dat er bij een dergelijke ernstige uh, tekort aan regens dat er uh, ontzettend veel mensen op drift raken. En die raken deels op drift naar die vluchtelingenkampen... die nu erg in de aandacht staan. Maar ze raken ook op drift naar de grote steden. En uh, wat je vervolgens uh, ook ziet... is dat er een enorme druk komt op de voedselprijs. He, ik heb net begrepen dat uh, eigenlijk in heel Kenia inmiddels de voedselprijs sinds een jaar uh, voor twee of misschien wel verdrievoudigd is. En dat is niet alleen een probleem voor die nomaden. Dat is ook niet alleen een probleem voor die mensen die nu op drift zijn. Het is een probleem voor iedereen in Kenia die zijn voedsel moet kopen. Meneer Van Mierlo, u bent van de Belgische afdeling van Dierenartsen zonder Grenzen... Dit is dus in eerste instantie niet een, een mensencrisis geweest... als ik het goed begrijp, maar een, een, een dierencrisis. Daar is het probleem begonnen, bij het vee. Nou, ik zou dat iets anders willen uh, typeren. Uh, ik denk dat het in eerste instantie geen landbouwprobleem is. Uh, de speciale gestand van de UN heeft net, is net teruggekomen. Uh, Olivier de Schutter. En heeft dat bevestigd. Het is natuurlijk, zoals Tom Dietz zegt, een... een klimatologisch probleem. Er, er is weinig regen gevallen, Maar daar hadden we op kunnen anticiperen. De, we hadden voedselvoorraden kunnen opbouwen... we hadden voerenvoorraden kunnen opbouwen. Uh, we hebben al tien jaar bezig geweest met die early warning systems. Uh, ook daar hebben wij ons uh, steentje aan bijgedragen... door early destocking. Dus het uh, verkopen van vee op het moment dat het geweten is... dat er een droogte aankomt. Uh, maar dat het vee nog een waarde heeft. Initieel doen organisaties als wij dat. Het idee is dat de lokale markt dat over gaat nemen uh, in uiterste gevallen zoals nu uh, de regering in stad. Maar allereerst, u zegt van ja, er had wel degelijk meer kunnen gebeuren dan er nu is uh, gebeurd. Ja, ik, ik, ik ben het mee eens dat we heel ver zijn geraakt met die early warning systems. Een jaar geleden wisten we het. Uh, we hebben kunnen uitrekenen. Iedereen heeft kunnen zien als we hadden willen horen. Uh, maar het is duidelijk nog geen early reaction system. We hebben nog niet snel genoeg aan... Uh... En waar ligt dat aan? Uh, toch vaak politieke uh, wil, politieke uh, inzage. Politieke, politieke wil uh, in de landen zelf of politieke wil in de internationale gemeenschap? Beide. Uh, het is ik... voor niemand politiek interessant om hier iets aan te doen? Het is niet interessant. De, de, de nomaden, de pastoralisten, de rondtrekkende veehouders, is geen electoraat. zijn geen kiezers. Een pastoralist, dat is, dat is een uh, rondtrekkende veehouder. Ja, een nomade, rondtrekkende veehouder. Uh, op het ogenblik zijn de voedselprijzen inderdaad gigantisch gestegen. Dus waren er al voedselsvoorraden? Is het soms toch wel interessant om een aantal van die voedselvoorraden te verkopen? Uh, om nationale budget te, te spekken. Langs de andere kant, we zitten nu in de situatie dat de hele wereld in een economische crisis zit. Amerika, we hebben het net gehoord op het nieuws, zit met zijn budget te worstelen. We hoeven de economische situatie in Europa niet uit te leggen. Op het ogenblik is het moeilijk om 4 miljard op tafel te brengen voor een maar ja, onze economische crisis ja, is ongetwijfeld ontzettend erg. Maar er sterven hier geen mensen van de honger. Dus dat is ook wel een vrij cynisch argument, als ik het mag zeggen. Ja, het feit blijft dat wij in Europa 160 miljard hebben kunnen vrijmaken voor Griekenland. En dat we geen 4 miljard kunnen vinden voor het probleem in de hoorn van Afrika. Stel dat we die 4 miljard bij tijd, zei het een jaar geleden of zo, op tafel hadden gekregen. Wat hadden we daar dan mee moeten doen? Hoe was deze crisis te verhelpen ja. geweest? Het is duidelijk dat er, dat er tekorten zouden zijn: voedseltekorten. Dus er had een voedselvoorraad moeten voor uh, opgeslagen worden ter plekke. Uh, wij hadden aan de veehouderijkant. Uh, aan die early destocking, dus het verkopen van vee... kunnen beginnen als we geld hadden gekregen. Wat we dus inderdaad voor van een aantal internationale organisaties hebben gekregen... maar in weinige mate. En wat is die stocking precies? Dat is gewoon dat je het vee opkoopt op het moment dat het nog wat waard is? Ja, je koopt het vee op, liefst door de markt... Eh, waardoor de druk op eh, de natural resources... natuurlijke bestaansbronnen, gras, water, eh, wordt eh, verminderd. Als de pastoralisten, de rondtrekkende veehouders... Vrijheid van rondtrekken zouden gegarandeerd hebben gekregen door de regeringen. Ik zeg het heel voorwaardelijk, want dat is niet zo. Uh, dan hadden ze hun systeem kunnen gebruiken door honderden kilometers te trekken. En daar waren wel rekening gevallen, zoals de Oeganda op het ogenblik. Uh, hadden ze daar gewoon hun, hun vee kunnen laten grazen. En, en uh, la, laten we het even wat specificeren. Want, want met vee bedoelt u uh, koeien, schapen, geiten of uh, Kamelen. Ja. Kamelen. Ja, uh, nee, dus het, uh, geen kippen? Nee, geen kippen. Uh, die zullen heus wel op de kameel meegenomen worden. Maar het zijn voornamelijk inderdaad uh, de, de, vanaf de, de geiten, de schapen... Uh, en waar dienen de geiten, de schapen en de koeien dan voor? Voor, voor melk en kaas of voor vlees? Nee, melk voor eigen consumptie, maar voornamelijk voor vlees. Uh, het is hun bank op benen, uh, op poten. Uh, het gaat deels voor economie, maar vooral ook voor uh, sociaal-culturele uh, aspecten. Is dat status? Wil dat zeggen dat een koe daar zit, uh, uh, daar zit een, een, een status symbool is, ja. zoals een sportwagen hier? Uh, ik heb een, uh, een uitspraak gehoord van een uh, Turkana... die zegt van ja, jullie kunnen allemaal wel roepen dat jullie rijk zijn... maar voor ons is rijkdom dieren. En dus hebben generaties lang hebben ze dat patroon, uh, dat, die cultuur maar, opgezet. Wat heel veel van uw collega wetenschappers zeggen... is dat juist het uh, consumeren van veel vlees uh, een van de redenen is van de honger in de wereld... Um, omdat het gewoon veel meer beslag legt op allerlei hulpbronnen... wanneer mensen biefstuk eten in plaats van vegaburgers. Ja, in de meeste westerse landbouwsystemen klopt dat. Daar ben ik het helemaal mee eens. En ik denk ook dat ons westerse consumptiepatroon... Uh, uh, best eens anders zou kunnen uh, worden. En wat minder vlees en wat meer uh, vegetarische producten. Maar in deze droge gebieden, Sahelgebieden, is het heel erg belangrijk, uh, Nee, is het heel anders. Uh, daar zit je met heel weinig water. Je kunt daar niet je sojabonen gaan kweken. Want je hebt niet het water, je hebt niet de, de meststoffen. Uh, heb je eens een uitzonderlijk klimaat uh, of seizoen waar je wel zou kunnen uh, soja kweken, dan gebeurt er iets. Is er minder regen, kun je niet je sojaveldje oppakken en het... 100 kilometer verder neerzetten waar wel water is. En die rondtrekkende veehouders die, die zijn flexibel... want die kunnen uh, de koe op een, op een gedeelte neerzetten... waar het uh, op dat moment toevallig wel geregend uh, heeft. En daarom zegt u dat is juist de, de ideale manier uh, van voedselvoorziening ja. voor dat gebied. Ik heb ook tot lang uh, het idee gehad dat de rondtrekkende veehouders... van slecht naar slecht gaan. Van slechte graslanden naar slechte graslanden. Dat is het tegenstelde, is waar. Ze gaan van goede graasgebieden, waar net regen is gevallen, gaan ze naar de volgende graasgebieden waar regen is gevallen. Ze hebben een traditionele systemen van communicatie. Ze weten precies waar ze wanneer moeten zijn. En surfen eigenlijk op de groene golf van het gras. En daardoor kunnen ze dus produ producties halen die gewoon twee keer zo goed zijn. Dus uw betoog is uh, uh, meer aandacht voor de rondtrekkende veehouder. En uh, uh, als er zo'n voedselcrisis dreigt... helpt ze dan door bij tijds dat vee op te kopen... zodat ze daar uh, geld voor krijgen... en uh, tegelijk dat er vlees op de markt is... zodat iedereen weer te eten heeft. Ja. Maar u zei ook, het is een statussymbool. Dus, dus mensen zullen niet geneigd zijn het makkelijk te verkopen. Nee, dat is natuurlijk de kritiek die we krijgen als uh, ontwikkelingsorganisatie. Jullie zijn al tien jaar bezig daarmee en er is nog niks veranderd. Tien jaar is niets op een generatielangdurende uh, cultuur... Ik ben wel mee eens, traditie is niet statisch, dus kan veranderen. Alleen nu met klimaatveranderingen, politieke veranderingen, grenzen die gesloten worden, Grenspar uh, nationale parken die worden opgericht, landgrabbing, dus het uh, opkopen van land door nationale, internationale mogelijkheden, waardoor ze ineens niet meer kunnen uh, bewegen. Dat zijn wel heel veel veranderingen in een hele korte tijd. En dat is mede uh, reden voor deze crisis. Uh, meneer Dietz in de, in de studio in Haarlem. Er is natuurlijk ook een belangrijke politieke achtergrond uh, van deze voedselcrisis. Moeten we daar niet in ingrijpen als internationale gemeenschap? Gewoon zorgen dat de islamitische rebellen niet bij de vluchtelingen kunnen komen? Ik denk dat je een groot verschil moet maken inderdaad tussen wat er in Somalië nu aan de hand is en wat je in uh, Ethiopië en, en Kenia meemaakt. Wat Somalië betreft um, zien we dat Al-Shabaab uh, een, een hele wisselende houding ten opzichte van de hulpverlening heeft. Ze dus hebben ze twee jaar geleden uh, het land uitgezet. Grotendeels niet dat ze allemaal gegaan zijn, maar heel veel de hulpverleners zijn uh, in feite uh, weggewerkt door Al-Shabaab. Uh, vervolgens hebben ze een, uh, een paar weken geleden uh, toegegeven dat de situatie zeer ernstig is. En op het ogenblik uh, ontkennen ze eigenlijk weer. Hè. Op het ogenblik, het laatste, laatste nieuws is dat ze het, de hulp kon voor je buitengewoon moeilijk willen gaan maken. En dat ze ook eigenlijk ontkennen dat er een, een hongersnood is. Um, natuurlijk weet Al-Shabaab dat um, er... Uh, in de eerste grote droogte die in deze regio bekend is geworden... Uh, bij het grote publiek, hè, de, de grote droogte van 1974... dat, daar, uh, het, het, dat het einde heeft betekend van uh, het leiderschap van Heide Selassie in Ethiopië. En natuurlijk weten ze dat um, er heel wat um, geopolitieke krachten aan het werk zijn... die deze droogte zouden willen gebruiken om als Shabaab uh, een kopje kleiner te maken. En hun angst dat ze... Uh, politiek in een uh, hoek gedreven worden is groot. Vandaar ook de, de wisselende positie die ze innemen. En als je zelf is het natuurlijk ook een hele combinatie van allerlei uh, verschillende opvattingen en verschillende gedragingen van ook verschillende krijgsheren die daar uh, een, een tegenaan zitten. Wat Ethiopië en Kenia betreft, uh, heb je een situatie dat uh, je nu merkt dat uh, die beide overheden helemaal niet zitten te wachten op nog weer meer Somalische vluchtelingen. En dat er erg moeilijk gedaan wordt, bijvoorbeeld door de premier van Kenia, Raila Odinga. Tegen het feit dat er nu zo ontzettend veel mensen extra naar dat Dadaab-kamp komen. Uh, Raila heeft deze week nog gezegd... Uh, waarom kan de internationale uh, hulporganisatie er niet voor zorgen... waarom kan de VN er niet voor zorgen... dat al die vluchtelingen aan de Somalische kant van de grens worden opgevangen? Waarom moeten ze allemaal nog weer 90 kilometer verder lopen naar, uh, naar Dadaab? Maar iedereen, um... iedereen schuift uh, uh, met, met een groep vluchtelingen. Niemand wil ze hebben. Iedereen stuurt ze weg. Ja. Of mensen zeggen ze zijn bij ons niet Veilig uh, wagen niet ze hierheen uh, te sturen. Dat betekent dat ze uiteindelijk uh, ergens onderweg uh, zullen komen te overlijden. Ze komen knel te zitten. En de berichten dat er al erg veel mensen overlijden zijn... beginnen langzamerhand door, zijn, beginnen langzamerhand door te dringen. En er wordt al gesproken over enkele tienduizenden. En er wordt gesproken over de wegen des doods. Van die beelden die, uh, die uh, ja, ernstig zijn. Um, het is... Overduidelijk dat uh, in veel van de regio, dat geldt en voor Ethiopië en voor Kenia... de mensen eigenlijk uh, niet met sympathie kijken... naar uh, wat er in Somalië aan de hand is en naar Somalië in het algemeen. Het is uh, wat dat betreft ook een probleem... dat nu een groot deel van de aandacht uitgaat naar Somalië... Voor de, voor de Kenianen die geen Somalië zijn... en die eigenlijk de komende maanden in misschien wel even grote problemen komen. De verwachting is dat in september, oktober... De, de droogtesituatie in uh, het noorden van Kenia um, en in het zuidoosten van Ethiopië, uh, misschien wel minstens zo erg zou kunnen gaan worden. En men is bang dat al die aandacht voor, uh, voor Dadaab, voor de Lingenkampen, voor de situatie in Somalië. ...dat dat gaat betekenen dat er in uh, Kenia zelf en in Ethiopië... ...geen uh, of onvoldoende steun zal zijn vanuit de, de internationale hulpgemeenschap. En dat is een heel groot politiek probleem natuurlijk. Wie moet wanneer nou eigenlijk initiatief nemen? He, feitelijk praat, praten we in deze hele regio over wat ik maar protectoraatsituaties noem. He, veel van deze uh, veehouders zijn feitelijk um, worden ondersteund... ...niet zozeer door hun nationale overheden... ...maar door een conglomeraat van hulporganisaties... En uh, de Keniaanse overheid heeft natuurlijk heel lang zitten wachten tot anderen wat doen. He, de hulporganisaties, de, de maar het, leidt, het voedselprogramma. Het lijkt ja. al met al of, of iedereen wacht tot, uh, tot de ander wat uh, doet op dit moment. Ton Dietz, hartelijk ja. dank van het ja. Afrika Studiecentrum uh, Te Leiden, vanuit Studio in Haarlem. Ook dank Joep ja. van Mierlo van uh, de organisatie Dieren en Artsen zonder Grenzen. Dank je wel.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 I'm wondering how you've have no regrets I'm a wall I'll be better, man. I'll be so much better off without. I'll be better, better Jonathan Jeremiah is een Engelse zing en zinger en songwriter. En uh, het nummer heette Heart of Stone. Dikke, Dikke. pillen voor op reis. De top 5 van Herren Nummer 4. Herren nou, mooie aankondiging toch? Ik, ik word er stil van. Geen Welkom avond. in de studio. Ik heb het boek in mijn hand. Santiago Ronja. Yolo. Red April heet het uh, boek. Vertaald door Edith Crossman. Nou, ik denk dat ik het woord maar gewoon meteen aan jou geef. Nou ja, die, uh, je zei het al, Santiago Roncaliolo, denk ik dat je het moet uitspreken. Ik kwam hem verleden jaar, jaar tegen. Het ook beter dan wat ik zojuist deed. Maar goed, ja, op. Maar. ik kwam een verleden jaar tegen in het uh, tijdschrift uh, Granta, dat gewijd was aan de beste jonge Spaans-talige schrijvers. En toen. Hij ook nog afgelopen mei de Independent Foreign Fiction Prize won, een belangrijke prijs in Engeland. Ben ik het boek gaan lezen. Een boek over een serial killer. En dat is iets waar ik eigenlijk helemaal niet van hou. Niet in het echt en niet in boeken. En sowieso, eh, moet ik zeggen, zijn bloedstollend spannende boeken niks voor mij. Want waarom vinden mensen dat eigenlijk prettig spanning? Spannende boeken, spannende films, spannende wedstrijden. Pourquoi? Ik zie liever mijn favoriete voetbalclub met 6-0 winnen... dan 1 minuut voor tijd met 2-1. En ik zie liever een ontspannende film... dan een film waarin een jonge vrouw in haar eentje... s'nachts door een lege parkeergarage moet lopen. Spanning, vind ik, is iets wat soms moet... vanwege uh, de tandarts of, of examens. Niet iets wat je jezelf moet opleggen. Toch, en dan ontkracht ik uh, zo ongeveer alles wat ik zojuist gezegd heb... toch is uh, Red April een fijn boek om te lezen. Spannend maar draaglijk spannend en hoe vreemd het ook klinkt... bij een boek over seriemoord, er valt veel te glimlachen. De eerste zin in het boek vertelt van de ontdekking van een lichaam... en afgaand op de staat waarin dat lichaam verkeert... kan vermoed worden dat de persoon in kwestie geen natuurlijke dood is gestorven. Het lijk is verbrand en er mist een arm. Niemand weet hoe, wat of waarom. Dus het lijkt een moeilijk onderzoek te worden... voor de lokale openbare aanklager, die Tana heet, Felix... Chakaltana. En die Chakaltana is het centrale karakter in het boek. Een beetje een uh, saaie kantoorleeuw, een komme-neuker zeg maar. Iemand die overdreven methodisch te werk gaat... en wiens werk meestal ook niet zoveel voorstelt. Maar het is ook iemand die geen steen onberoerd laat... en als hem iets wordt opgedragen. Hij woont alleen, heeft uh, geen familie, geen vrienden... en thuis praat hij voornamelijk tegen zijn al jaren geleden overleden moeder. En als hij dan zijn onderzoek begint... Mensen begint te ondervragen, stuit hij constant op onwil en op angst. Iedereen wil simpelweg met rust gelaten worden. Maar hoe meer hij vraagt, hoe duidelijker het wordt... dat alles complexer is dan het lijkt. En niet alleen complexer, ook gevaarlijker. Ook voor hem, Felix Chacaltana, openbaar aanklager... in Ayacucho, een stadje midden in de Andes, in Peru. Ronca Roncagliolo, ik, moet het, ik heb ook moeite met het uitspreken van die naam... schroeft de spanning op... Veel vragen blijven vooralsnog onbeantwoord... en er vallen veel diepe stiltes in de gesprekken die hij voert. Maar als lezer is er genoeg tussen de regels door te ontdekken. De schaduw van Licht om het pad. De terreurbeweging, of de guerrillabeweging beweging zo je wilt. Die schaduw die hangt over het stadje. Want hoewel het bijna tien jaar geleden is dat er burgeroorlog was... vreest iedereen de terugkeer van die zenderista's. Het is het jaar 2000... Um, Fujimori is nog net aan de macht. April, de week voor Pazen. En trouwens ook de week kort voor de verkiezingen. De burgers zijn bang voor nieuw geweld... en de overheid ontkent simpelweg het bestaan van die guerrilla's. Um, bang als ze is natuurlijk voor stemmenverlies. En wanneer Chacotana dan oppert dat die moorden... dat zijn er inmiddels meer geworden... misschien te maken hebben met de terugkeer van licht op pad... en zegt dat het zijn plicht is en de plicht van de overheid dat te onderzoeken antwoordt de politiecommissaris met wie hij samenwerkt hem... dat zijn en Chakaltana's enige plicht is om hun mond te houden... en te doen wat hun opgedragen wordt. En dan versnelt de, de schrijver, dan demareert hij. In een klein stadje waarin het leven van alle dag langzaam is... loom zou je kunnen zeggen... Waar de, waar de nieuwste krant altijd de krant van gisteren is... volgen de gebeurtenissen elkaar plots in rap tempo op. Er vinden nog meer moorden plaats steeds op mensen waarmee die aanklager gesproken heeft. De aanwezigheid van eh, licht ontpad pad van die guerilla-beweging wordt steeds duidelijker... en de regering doet vlak voor de nieuwe verkiezingen en vlak voor Pasen... verwoede pogingen om alles in de doofpot te stoppen. Corruptie, zou je kunnen zeggen, met een grote C. Nou ja, of Chakaltana dat alles overleeft... en vooral wat er aan de hand is met de zegveerstig van het eetcafé... waar hij een oogje op heeft, ik vertel het niet... Het beste wat ik kan doen, is aanraden Red April in de vakantiekoffer te stoppen. Heerlijk boek. En niet alleen zomaar een spannend boek, maar ook een boek... waar je dus iets uh, van kunt leren over de situatie in uh, Peru-Hermpel. Hartelijk dank. Tot volgende keer. En we gaan verder met onze reportage. Want ruim een jaar geleden zonk het boorplatform Deepwater Horizon van BP... voor de Amerikaanse kust naar de bodem. Honderden miljoenen liters olie spoten de oceaan in. Het spoelde aan in vier staten. Florida, Alabama, Mississippi en Louisiana. Inmiddels maakt BP gewoon weer winst. En mag er alweer in de golf van Mexico geboord worden... Alles back to more normal dus. Dat is ook de boodschap van de reclamespotjes die BP nu al maandenlang uitzendt. Verslaggever Jacqueline Maris reist een jaar na de ramp af naar Mississippi. Een reportage die we eerder dit jaar al uitzonden. My family has been in shrimp business probably 100 jaar. years. When we heard about the oil spill, people were really scared. But uh, BP said they'd make this right. Het is een rough ride, je zei het. Ja, man. Rougher a cat's tongue backwards. Rougher than a Ja, <laughs> yeah, hoe rough a cat's tongue is. We zitten, godzijdank, in het, in het kajuitje van de, dit bootje en we gaan naar Barrier Island, Cat Island. Want hier voor de kust van Mississippi liggen uh, een, een soort strook van eilanden. En die hebben 95% van de olie opgevangen die uh, op Mississippi kwam. En ik mag met BP, met Ray malik. Kan ik daarheen? En hier werd dan meteen gezegd: het water is as rough as the back of a cat's tongue. Ja, yeah? is it something like that. Something like that. <laughs> so we're gonna bump a bit. Good evening. An environmental disaster is in progress on the Gulf Coast tonight. This started with the explosion, the loss of 11 souls. Dat was een jaar geleden. En volgens BP is alles back to normal.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 Er is niets in de wereld dat can compete with hier right kan concurreren. Mijn naam is Mike Blanchard. Ik ben een from van Chauvin, Louisiana. De VP me om mijn verhaal my om je keep te informed. Eerder deze week was ik in Pas Christian, de Paas. Een haven waar vooral oesters en kanalen worden aangevoerd. Althans, tot vorig jaar.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 Sinds de olie is het drastisch anders. Dus ik ben naar. 16 tot 20 boten per dag. waar vorig jaar was 80 boten per dag. Vorig jaar waren het 80 boten per dag. en nu 16 tot 20 boten die aan haar leveren. Dus het heeft mijn business drastisch. God heeft me erdoorheen gesleept, zegt Darlene. Allemaal praten. Heb je dat het werkt, laat me zeggen. Hij heeft me door dit alles gevoeld. Hij helpt altijd. Hij ligt altijd.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 We have a weak mind and a strong bow. Yeah. How heavy are they? About the 100 to 110. Nou, hoeveel zakken hebben ze? 6, 12, 20 jute zakken. Dus er wordt een haak ingeslagen. Dus hij wordt, ze worden betaald per zak. Nou, Het is kostbaar goedje, die oesters. Vlak na de ramp werd de Gulf Coast Claims Facility, de GCCF, opgericht... ...met kantoortjes in de vier getroffen staten. Hier kon er een claim indienen voor geleden schade.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 Dat is a, a een would zou actually. zeggen. Uh, it is a lot of veel papierwerk. En als je het papierwerk in it verandert het weer. En when als je al dat papierwerk in then they have to dan it. And het once En als ze het then they komen ze met meer dingen. Ja, ze zegt van kijk, dat, het wordt je ongelooflijk moeilijk gemaakt. Heel veel red tape, b bureaucratie. En dan iedere keer veranderen de regels. Ik mean het, just is gewoon een ding na een ander. Het is heel People heel didn't Mensen die niet things, no hebben dingen geen probleem.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 Dit is mijn livelihood. Dit is 100% van wat ik doe. Ik werk op het water. Mijn my, my, my, my livelihood komt van het water. Waar de andere mensen die got checks, hebben, zijn livelihood niet not van het water Ik zit hier nog steeds. Het heeft nog steeds Eigenlijk zouden ze gewoon de mensen die echt van het water afhankelijk zijn, zouden ze gewoon het eerste geld moeten geven. Maar dat gebeurt helemaal niet. Sommige mensen hebben geld, sommige or, or niet. Oh gosh, restaurants. Burger King. Burger King. Burger King got some. Zelfs, de, zelfs de hamburger tent die, die kreeg geld.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 En Plant, you have Led Zeppelin, and who's that? And that's Ronald Reagan. You know, we fed Ronald Reagan on lawn in the White House in 1984. Denzel Washington, movie star. They all add to you. Restauranteigenaar Bobby Mahoney diende een interimclaim in bij BP voor 100.000 dollar. Ze betaalden meteen. Je moet gewoon een goede administratie hebben, zegt hij. Want BP behandelt je prima als je de juiste papieren maar inlevert. Hij is zeker dat ze nog veel meer gaan betalen om het totale verlies in zijn restaurant te vergoeden. Als je daar en je geen tax-returns hebt, dan ben je zeker een beetje gelukkig om je geld te geven. Maar als je zeiden dat je 100.000 dollar voor krabmeet en shrimp in 2009... en dan 200.000 voor het in 2010... BP stapt op. Ze hebben het goed gedaan. Ze zijn meer dan willing om te pakken. Denkt u dat veel mensen uh, gewoon hebben zitten liegen? You think a lot of people were cheating? Uh, well, I, I, I can't speak for a lot of people, but the only thing I know is, uh, I, if you got documentation from one understanding, think they doing, doing what they need to do. Rondom Biloxi staan a negentaal casinos, pronkerige torens, met name als Beau Rivage and the Isle of Capri. De casinos zijn de levensaarden van Biloxi.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 Van 850.000 dollar per maand tot 1,25 miljoen dollar per maand. Brad McDonald. Van het begin is dit een proces Stonewall. Er is veel about over transparantie. Dat lijkt de the woord transparantie te And En there is er geen no transparantie.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 NBC News World Headquarters in New York. Sea turtles and dolphins have been found dead in the area. Some scientists worry that using dispersant to break up the oil may be a factor. Correxit 95 werd gebruikt om de olie op te ruimen. Volgens wetenschappers is het giftiger dan de ruwe olie zelf. Well, oil to than the, than the oil en Correxit 95 is ook schadelijk voor mensen. Ik loop met Laurie Williams en haar man Baba langs de kust bij Ocean Springs. Soms staan er groene sprietjes tussen zwarte stompjes ja het hier ja vier was, to the, here was, it was it dus hier was dus moeras weer een teerbal er kwam een olie overheen en uh, toen vervolgens ging het gras dood en toen is het allemaal weggeërodeerd. en they had no way to get it out of the marsh grass Ja, yeah, because so they that... just left it it's grass all the way down like this het was een kweekvijver van visjes, genalen en krapjes, zeggen de krapvissers. Zodra ze weer op krap mochten vissen.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 En later bouwde don huizen aan het strand maar sinds de olie ramp ligt die huizenbouw stil Shirley wil me iets laten zien dat ze vanochtend aan het strand heeft gevonden een dode zeeschilpad. was in water we gaan him we naderen nu de, de turtle oh my god ze te vliegen op het. dit zijn dus bedreigde dieren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 Ja, ik bedoel BP, Ze waren gewoon de ones die het happened to. <laughs> did, he, did he help you with anything? Everybody on the coast knows Darlene. And Wait. see that smile? That's the way that girl looks all the Maar <laughs> But is just a good persoon. You know what the smile is? I love being here. I mean I love coming down to the harbor. Mm -hmm. yeah. Surgeon <laughs> Jennings van de waterpolitie hangt ook rond bij Darlene. Hij heeft niks te doen. Nu we maar een paar oesterbootjes per dag binnenkomen.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 En het recept voor die uh, crab sandwich is te vinden op onze website. vpiro.nl. U hoorde een reportage die al eerder werd uitgezonden. Gemaakt door Jacqueline Maris. We praten even verder over de gevolgen van die ramp. Inmiddels meer dan een jaar geleden met John Schobben. Hij is onderzoeker bij Imaris, instituut voor zeeonderzoek. Goedenavond. Goedenavond. Ja, het lijkt allemaal uh, voorbij. Er ligt geen uh, olie meer op de zee. Uh, er wordt weer gewoon geboord. Alles lijkt weer bij het oude teruggekeerd. Maar is dat ook zo? Nee. De zee zelf die, die heeft langere tijd nodig om te herstellen. Uh, de grootste effecten zijn verdwenen en ook de, de meest zichtbare effecten. Wat nog erg opvalt is dat er nog dit voorjaar erg veel dolfijn aangespoeld zijn. Nou, dat kan je niet direct relateren, maar het is toch redelijk aannemelijk dat dat met de te maken heeft. En een ander effect wat nu gezien wordt is dat er allemaal uh, vissen ziek zijn. Het uh, percentage vissen dat finselt heeft of huidzweren, uh, levertumoren. Dat is ook veel hoger dan normaal in de Golf van Mexico. Dat lijkt mij het uh, uh, gekke aan een olieramp dat het, het zichtbare gevolg alle aandacht trekt. Dus de, de olie op de zee. Maar wat daaronder gebeurt, wat minder zichtbaar is, daar heeft eigenlijk niemand het over. Nee, het is, uh, en zeker hier, hè, want de bron was onder water. Uh, ze hebben heel veel dispageermiddelen gebruikt om de olie op te lossen. En ja, de verwachting is toch, ja, er is toch een soort soortverschuiving opgetreden. Nou, net was van een reportage dat de oesterbanken dood waren. Dat is ook onder water natuurlijk. Die worden commercieel bevist. Dus in die zin is dat nog wel uh, bekend geworden. Maar zo zullen in het systeem heel veel verschuiving in de voedselketen plaatsgevonden uh, hebben. En wat een positief uh, effect nog kan zijn, dat is heel vreemd eigenlijk, is ongeveer een half jaar tot driekwart jaar is de visserij verboden in de golf. Uh, en het is een heel erg overbevist gebied. Dus dat betekent dat, het, dat een deel van de soorten, ondanks de olie, zich kon herstellen... omdat de visserij niet meer plaatsvond. Dus, dus voor de visstand is het misschien uh, gek genoeg wel goed geweest. Nou is er dat uh, een rapport geweest, er zijn trouwens meerdere onderzoeken geweest... Uh, sommige ook vanuit de overheid, die allemaal zeggen dat het uh, ja, toch niet helemaal duidelijk is... of er een verband bestaat tussen dode schildpadden en deze olieramp. Hoe is dat mogelijk? Hoe vindt u dat als onderzoeker? Uh... Nou, kijk, Het probleem van olie is dat het uit heel veel bestanddelen bestaat. Uh, en een deel van die stoffen wordt opgenomen en die worden dan ook omgezet in het lichaam. Dan worden ze uitgescheiden. Maar door dat omzetten krijg je effecten. Dus het is inderdaad uh, niet zo makkelijk aantoonbaar dat beesten doodgaan aan, uh, aan olie. Tenzij ze inderdaad helemaal vol zitten met olie en aantoonbaar is. Maar de stoffen zelf kun je vaak niet meer aantonen. Dus andere chemicaliën die uit olie zijn voortgekomen dat die olie afbreekt in de zee. En er zit een ander, uh, iets is natuurlijk ook, uh, wat je ook niet kan zien. Dat zijn dus die soortverschuivingen. Hè? Op het moment dat je voedsel natuurlijk niet meer aanwezig is, of te weinig aanwezig, omdat er dood gegaan is. En dan zie je ook dat, dat soorten uh, er last van krijgen. Zou het ook kunnen zijn dat uh, zelfs die onderzoeken van de overheid niet geheel objectief zijn? Want dat is wat de milieubeweging zegt. Die zeggen dat er uh, druk is uitgeoefend, dat, dat de economische belangen zwaarder zijn gewegen in zo'n onderzoek. Gelooft u dat? Nee. Dat, dat, ik heb die aanwijzingen helemaal niet. Uh, heel veel onderzoeksgegevens zijn gepubliceerd op internet. Uh, er zijn heel veel in, on, instituten bij betrokken. Ook instituten die niet betaald worden door de overheid. Maar die gewoon zelf een onderzoeksgestart zijn. En dat is allemaal informatie die, die, die toch beschikbaar komt. Dus wat dat betreft uh, heb ik daar ook geen aanwijzingen voor. Wat zijn de belangrijkste lessen die geleerd zijn van deze ramp? Want het is nu meer dan een jaar geleden. Is er in de praktijk van olieboringen veel veranderd door deze ramp? Nou, met name in Amerika denk ik. Er zijn twee as aspecten. Het ene is dat de risicoanalyse vooraf, die moet beter uitgevoerd worden. Um, je moet gewoon weten wat de risico's zijn en daar moet je kunnen op anticiperen. Daar moet je regels voor opstellen. En vervolgens moet je ook handhaven. En dat handhaven dat is niet erg best gebeurd in Amerika. En dat is in Europa veel beter geregeld. Um, en je ziet nu ook in de Amerika een beweging dat die handhaving gewoon veel sterker uh, uitgevoerd gaat worden. Maar goed, ze willen meer gaan boren in de Noordzee. De Guardian die had begin deze maand uh, het document in handen gekregen. Waaruit zou blijken dat er toch vaker stiekeme olielekken in de Noordzee zijn... die nooit de publiciteit halen? Het mag misschien niet de pers halen, maar op zich zijn die, die lozingen wel bekend. Ik heb het artikel ook gelezen. Uh, op zich zijn, zijn de, de olielekkages en gaslekken die zijn op zich bekend. In Nederland gaat het dan bij de staatstoezicht op de mijnen... Uh, die handhaven ook zelf, die doen ook onverwachte inspecties. En daar moet ook alles aan gemeld worden. En, uh, ja, dat haalt de pers niet, maar het zijn eigenlijk wel bekende lozingen. Het zegt meer over de pers dan over de oliemaatschappij in dit geval. Uh, de, die indruk kreeg ik wel, ja. Wat vindt u ervan, dat er meer geboord gaat worden uh, in, in de Noordzee? Kan dat wel, of, of lopen we dan ook dit soort risico's? Nou, De Noordzee zelf is een heel ander gebied. Uh, de druk uh, is veel lager, dus dat betekent dat er zo'n zo blow-out dat die, eh, als die optreedt, dat er gewoon veel minder olie uitkomt. Bovendien is het veel minder diep. En dat betekent dat je de, het lek ook veel makkelijker kan dichten. Dus de risico's zijn veel kleiner op ecologisch gebied dan in, uh, in de Golf van Mexico. Dus u maakt zich daar niet zo'n uh, zorgen over al met al? Nee, als je zelf kijkt wat, wat olie doet... dan zie je dat het hele productieproces in de laatste 25 jaar... Uh, op de Noordzee ontzettend veel milieuvriendelijker gebeurd is... Dus Productiewater bevat minder olie. Het bolgruis bevat geen olie meer. Uh, de middelen die ze toepassen als hulpstoffen die zijn minder toxisch geworden. En ja, ook de risico's van olie zelf uh, zijn kleiner. Als je kijkt, dan zijn eigenlijk de, de grootste risico's op olierampen zijn afkomstig van de schepen. En veel minder van de, van de offshore-industrie. John Schobbe, hartelijk dank. Onderzoeker bij IMARES, Instituut voor Zeeonderzoek. En dit was Bureau Buitenland voor deze week. Volgende week zijn we er weer en door de week is natuurlijk in de Villa VPRO. Onze website villavpro.nl. Zometeen zijn we terug met wetenschap in het programma Labyrinth. En daarin gaan we praten over modellen. Kunnen modellen alles voorspellen dat er op aarde gebeurt? En zou je dan uiteindelijk niet gewoon één heel groot model van het alles kunnen maken? Dat zometeen. Tot straks.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 Vanavond zomergast Dick Swaap om kwart over acht op Nederland 2 bij de VPO. Macro Mega Mania Cinderella dekbed sets. nu vanaf 9,99 euro. Dit is Radio 1.